We staan in de lijn 31. Dus die sloten zijn functioneel. Ja, functio hun werking is functioneel om ons eh, af te houden en verwijderen van Hashem. Ook dat is constructief men kan niet komen tot Hashem, gewoon automatisch. He? Het moet wel verlangen zijn van beneden, en werk van beneden, dan komt men tot Hashem. He? En hoe kan je dan zeggen, dan kan iemand zeggen, nou, kijk nou, het uitverkoren volk, als het uitverkoren volk, volgens wat jij zegt, van ons, dat het uitverkoren volk, zij komen niet tot Hashem. Ja, ze blijven in traditie hangen. Hoe kan dan ik, een gooi, en niet Jood, hoe kan dan, laat staan dat ik dan, uh, hoe kom ik dan uh, uh, uh, in het in koninkrijk der hemel terecht, als zij niet komen daarin? Eh? Dat zo'n vraag kan het ook opkomen bij iemand. Nou, er staat ook geschreven, ook dat... Hashem kan van, van steinen, Hashem kan van die stenen zie je de stenen. Hashem kan van die stenen de zonen van Abraham maken. Dat heb ik ook gelezen. In de, dus het is steen betekent het hart van een mens. Hashem wil het hart van een mens. En als het haar, hart verstopt is, dan doet er niet toe of het van een Jood is, van een Christen is, van wie dan ook. Het hart moet openstaan ik heb uh, nergens gehoord van uh, van, ja, van iemand van mijn Ik heb ik nergens gehoord woorden over de schepper die waarbij zij uh, zo intiem daarover over Hashem hadden gesproken als bijvoorbeeld uh, gewoon iemand die toegeweten is aan Hashem. En dat is erg vreemd. Waarom is dat zo? Waarom moet ik dan, als ik zit dan, zo'n uh, so, kijk ik zo so naar een tv, naar Paul Wittemann, en opeens zit daar een of een andere non, dan moet ik dan mijn hart, wat ik hoor van haar, dat mijn hart wordt, wordt warm van wat zij zegt, want ik voel dat zij uh, toegeweten is aan Hashem. Op haar eigen manier. Maar het, het, ik voelde niet, niet, niet eens haar gezicht, maar haar hart voelde ik dat haar hart, haar hart vreugde had. Beleefde vreugde. En natuurlijk kan je dan altijd komen met een sceptisch. Met een sceptisch? Met een sceptisch kan je komen natuurlijk en dan kan je zeggen: Nou ze hadden haar al vijf jaar lang uitgenodigd om op de tv te komen en ze kwam niet, en nu kwam ze uiteindelijk op de tv, dus de duivel heeft haar toch wel te pakken gekregen, ja? dat ze toch kwam op de tv <laughs> maar toch wel is het uh, geweldig wat, uh, wat zoiets uh, die beleven is dat dat je ziet dat de poorten, bij haar kon je zien de poorten waren open stonden open naar Hashem. Ja, het is wel geselecteerde poorten, dus niet de poorten ook de, van de linkerlijn. Die voelde ik wel niet. Die voelde ik niet. Dus het is eenzijdig. Zoals ja, so het, so het ook het de, de religie die zij dus uh, beleefd. Maar ook zij is dus die, die mensen, die zijn niet gewone aanhangers van die, of die, of van die religie. Ja, ook de non is niet alleen maar aanhangster aan die religie. Dat zijn toegewijde mensen, dat zijn toch spirituele mensen. Ik voelde wel het spiritueel in haar. Het enige is dat die, die linkerlijn, dat voelde ik, die voelde ik niet in haar. En, maar het is geweldig. Wat, wat je hoorde wel, wat de, in de realiteit kon je voelen dat iemand is toegewijd aan Hashem. En dat had ik niet beleefd. Jammer genoeg, tot nu toe geen van mijn broeders, ik heb zoveel gesproken. Grote wijzen, grote wijzen, maar geen een heb ik gesproken van wie ik gevoeld had dat die het koninkrijk der hemel is binnengekomen geen tijd. Natuurlijk zijn er die. Maar die zien niet zomaar, die lopen niet zomaar uh, te trappelen om hem te laten, te laten zien. En ook niet op het Israëlische. Ik heb open nou een is Israëlische tv. Ook zelfs als daar komen die iemand over religie is vertellen, dat het is walgelijk. Als zij gaan iets vertellen over de Torah, het is walgelijk, op de manier, het is wel intellectueel. Je? Het, als het intellectueel voorkomt, dan is het in hun ogen, dat betekent, dat is, dat, oh, die is, oh, die weet veel. Ja, wat weten, weten, dat is iets wat, dat is het belangrijkste van hen. Oh, die, weet je hoe die weet, die weet veel. Moet je veel weten van de, van de schepper? Het is goed natuurlijk als je weet zijn wegen, zijn wegen, hoe zij werken. Maar in principe hoef je niets te weten. Als je maar toegeweet wordt aan Hashem. Daar, is, daar gaat het om. Je? Als iemand... Ja. Dus als je drie maanden geleden zei, dat kan dus alleen maar via Joshua. Via Joshua, absoluut. Er is geen weg. Goed opletten. Joshua werd gestuurd. Ik ben geen christen. Als ik zeg, dan moet je me geloven. Als je christen zou zijn, dan zeg je, nou die komt hier met de propaganda. Ik ben geen Christen. Gep u. Maar uh, via Jozef, Jozef werd dat de ziel van Jozef, zijn openbaringen aan hem uniek. In de hele geschiedenis. Aan hem werd gegeven om het volk Israël terug te brengen naar de schepper. En natuurlijk, alles is in een mens daarom Daarom ook het hele dat de hele christelijke kerk, die allemaal werken met het volk Israël. Want zij al projecteren dat volk Israël op zichzelf. Ook dat klopt, want alles is in een één mens. Iedereen begrijpt dat? Dus als zij spreken van Israël, is zo, en dan dezelfde parallellen leggen ze dan in hun, uh, op hun niveau, op hun hun, in hun uh, orde, in hun bron van hun ziel. En die gaan hun wortel van hun ziel. Is zijn precies dezelfde gebeurtenissen, precies dezelfde twaalf zonen daar, twaalf zonen van Jacob. Hier heb je twaalf uh, apostelen. Alles overeenkomt, want al, niets is, niets is, uh, niets bestaat in het bijzondere wat er niet bestaat in het algemene en omgekeerd. Dus allemaal precies dezelfde, dezelfde twaalf alles is dezelfde werking alleen op het, uh, met de bron van uh, met de wortel van de christelijke bron maar alleen ik zeg het nog een keer en dat is geld niet alleen voor blanke mens en jood maar het geld ook voor alle anderen voor Indiërs voor uh, Boeddhisten goed opletten wat ik zeg ook dat is... Voor uh, Buddha, voor buddha mensen, voor uh, Japanners, voor uh, China. Geen Chinees zal ooit komen tot de schepper anders dan via Jos. En houd het er goed. Laat jezelf niet van... van niet uh, komedie Laat jezelf. Wees goed. Ik zeg het met mijn vingertje. Zo so doe ik dat net als... ...omdat het uh, gewoon... ...omdat, omdat ik... Uh, ...wil dat jullie de waarheid... ...alleen aanhangen en niets anders. Dus... ...geen Chinees zal tot de schepper... ...komen, ondanks het feit dat... ze zij, ...hun religie veel ouder... ...schijnt te zijn dan... ...dan bijvoorbeeld dan wat Josje... ...Josje kan wanneer Josje kwam 2000 jaar geleden. Dat is alleen een verschijning... ...van Josje. Dat geen Chinees... ...zal komen... To of India, of geen guru zal ooit komen tot de schepper anders dan via Jos. Onthoud het eraan goed. Dat is de waarheid. Uh, ik heb het vanuit de, vanuit de Kabbalah gekregen, niet anders. Vanuit de Kabbalah. Maar waarom is het al zo'n tegen? Weersing tegen is, waarom is zo'n uh, zo verweer de slot. De sloten die... Men kan, men wil wel bepaalde sloten openmaken. Maar de andere niet. En omdat Joshua heeft direct gemikt op de slot. Er zijn vele sloten, begrijp je? En natuurlijk, wij moeten alle sloten doorheen komen. Maar de slot is... Die, dat is de slot die opening brengt. In het koninkrijk der hemel. Dat betekent dat is dan de absolute toewijding waarbij de mens uh, komt tot de malgoed van de Azum. Dat is de. En als een mm -hmm. mens dat al heeft, dan zegt hij. Joshua zegt niet dat het einde van, de, van, van alles is. Dat iemand, dat iemand via. Dus dat iemand het koninkrijk binnenkomt. Dat dit al einde van. van zijn, als het ware, dan is hij al klaar. Dat hebben dat allemaal dat, uh, de aanhangers, de, niet eens aanhangers, de religieën die, die gestoeld was op Joshua, op zijn uitspraken. Zij hebben dat allemaal zo als een beetje als eindpunt, als eindstation, als alles beschouwd. Het is niet zo. Het is alleen maar het entrée Kijk, moet je zo zien. Het licht moet ergens vandaan komen. Het moet ergens een gaatje doorboord worden. Hoe? Oh, als het gaatje doorgeboord, doorboor, doorgeboren is, door, door, door, doorboord is, dan kan dat vullen, langzamerhand vullen, de hele, het hele lichaam. Want alleen daarvan kan het licht komen, binnenkomen. Alleen door het zich verbinden de opening te maken naar het koninkrijk der hemel betekent de goed door onze man te, te doen. En hoe dat, hoe komt het? Dat is een, mal goed, is net zo'n zo zo um, niveau van krachten. En door onze man, als we een echt een krachtige man hebben, waarbij de kracht, de man, onze man, moet zo krachtig zijn dat wij daarbij bij die man niets anders willen. Dus niet dat ik wil, het koninkrijk der hemel, maar ik wil ook nog, daarnaast wil ik ook nog een rabbi zijn, of iets anders, of andere dingen. Maar ik wil alleen dat. Of ik wil dan, oké, okay, koninkrijk der hemel, maar dan wel, maar wel dan dat ook mijn kleine die ook meedoen, dat die krijgen dan ook direct profiteren daarvan. Dat helpt niet. Dan kan dat niet. Dan is het voor jezelf. Dan doe je voor jezelf. Maar dat jij niets anders wil. Dat jij absoluut een plek in jezelf hebt waar geen vrouw, geen man, geen kinderen, geen kleinkinderen, niemand te pas komt. Natuurlijk zijn er wel niveaus waar je houdt van je vrouw, van je vaderland, van je kinderen, van je kleinkinderen. Natuurlijk zijn er allerlei lagen van jouw... Ja, Emotioneel ja, wereld well, van jou allerlei, maar als je dat plaatst, de liefde voor een vlees van offer, liefde, liefde voor een vlees en bloed, welke dan ook, aan de uh, port, aan de boven, boven in de diepste, diepte uh, in jezelf, aan de, aan de, woord wortel van jezelf, dan kom je naar jezelf. Of als iemand bijvoorbeeld een traditie, welke dan ook, die zegt dan, dat is die, hij gelooft in die traditie, dan kom je nooit uit, kom je nooit tot het licht. Ja, zoals al mijn, mijn, mijn, al die rabbis die, die, die hier lopen, die hier lopen, hier in Nederland zo so loslopen. Geen één heeft het licht gezien. Geen één kwam ooit tot het koninkrijk der hemel. Want ze komen niet, interesseert hen in niet. Want eenmaal als het komt tot het licht, da kan je niet meer, da kan, dan kan je niet meer eruit komen, dan wil je graag meer. Eerst, ja, het is net als een dun microscopisch uh, straaltje, microscopisch. Maar dan is het het, het voelt als als uh, hoe kan ik het zeggen, als, als je dat net als je stelt dat jij je, zo'n beeld dat iemand is begraven ergens diep in in, in, in, in, in, in in de in in of ergens in een het zit ergens in een in tunnel ergens en die graaf die graaf die wil eruit komen en opeens ziet hij dat ergens een microscopisch zo'n uh, plek, plek plekje dat, that he, dat hij ergens daar ziet in uh, het lichtje nou hoe know. blij de mens dan zal zijn wat zal hij dan doen? Zal hij zich bezig, bezighouden? Dan zal hij direct graven, graven. Meer en meer en meer. In naar deze, alleen deze richting. Zal hem alleen maar. Al zijn aandacht zal gericht worden. Alleen in deze richting. Het is een Een shortcut, huh? Een short? Een korte weg. Een korte weg. Dat is de kortste weg. Dat is ook, is ook de, wat Joshua had ook gezegd. En je hoeft niet toebehorigheid, maar moet je uit mijn woorden niet uitmaken dat ik jou zeg nou, nu moet je een christen zijn, nu moet je dat zijn, nu moet je dat zijn, absoluut niet je moet je dan verlaten dat en ver doen dat niemand was uh, het is het is dus de de, de, de, de hoogste poort dat geopend ging, dat opende zich dat, dat is dat de goede nieuws het goede nieuws dat het was dat hij opende met zichzelf. Hij kwam met, met uh, die, al die krachten die Hashem heeft via hem hier naartoe laten komen. En hij heeft bewezen door zijn eigen leven. Hij heeft het bewezen, dat, hij heeft het uitgevoerd. En hij kwam als overwinner voor alle tijden uit. Er bestaat geen grootste fenomeen. In het geestelijke dan dat geval van Josje. Met niets vergeleken. Natuurlijk kunnen we zien, Ari en, en maar, dat is, maar dat is ook niet anders. Ari, Rabbi Moshe, zijn niet anders, iets anders dan Josje. Alleen Moshe heeft het, wat moest Moshe doen? Josje heeft dan alleen maar dat, nou, het, aan het, in het toneel als het ware, heeft dat ergens dat lichtje alleen laten binnenkomen. De eerste keer ooit in de menselijke heugenis heeft hij het licht hier laten komen. Hij alleen maar een dun straaltje van redding aan de mensheid. Wat heeft Moshe gedaan? Moshe heeft, de, de, als het ware, uh, bij, deze, bij dat straaltje, heeft het ook nog uitwerking gedaan, dat het uh, de Torah heeft, de Torah naar, naar beneden, dan kon Moshe al de Torah brengen via dat, via dat straaltje dat Josha heeft uh, in de wereld gebracht, hoewel Josha uh, chronologisch gezien was het niet zo later, maar dat is, uh, chronologisch is het... Uh, ...staat het ook, uh, geen begin, geen einde, geen begin, geen, geen voor- en geen na- in de Torah bestaat. We, we, we, daarover kunnen we ook daarover hebben, maar een andere keer. Maar dan heeft Moshe heeft dan naar beneden gebracht, lager gebracht, naar de daad... ...en daar heb je dan uitgewerkt, meer uitwerking gegeven, meer... ...dus het licht moest komen, volledig, absoluut afdalen, dat licht van Hashem, moest afdalen tot aan de Malchut. En dat heeft Joshua niet gedaan, want hij kon dat niet doen, alvorens al die, alles dat moest gebeuren. Hij heeft ook gezegd, dat allemaal moet gebeuren, al die oorlogen moeten gebeuren, al die ellende allemaal moet plaatsvinden, en uiteindelijk zullen jullie zien de Zoon van God, die dan zal afdalen, ja, afdalen in de glorie in alle glorie zal afdalen hier op aarde, bij tweede verschijning betekent, als goed uh, aan het bij de marticoon dat is wat hij had gezegd, maar niet in zijn tijd, want in zijn tijd, wat was het, de ketter ja, yeah, dat is de ketter, hij was de ketter van de mensheid de kroon, daarom was het ook gezegd dat hij de koning van Jood absoluut maar, hij had alleen omdat hij dat eerste lichtje was dat was alleen maar nevers ja, of niet? Het eerste lichtje dat komt binnen in de ketter. Welke is dat? Dat is het kleinste lichtje, was Nefesh. Dat is wat hij had gebracht hier, Nefesh, maar het heilige Nefesh. He? Maar wanneer alle lichten, zullen, dat is, dat kwam in de ketter. Maar wanneer alle lichten zullen die afdalen naar de Malchut, bij de maar welk welke licht zal dan binnenkomen uiteindelijk in die ketter? Dus eerst komt het licher, eerst kwam het lichter ne, licht nevers in de ketter, ja. Maar wanneer je natuurlijk uiteindelijk, ja, wanneer alle lichten zullen afdalen naar de, ja, naar de mal goed, zal welke laatste licht zal binnenkomen in de ketter? Het hoogste licht, het licht je hier Ja. Dat was in de tweede, dat was in de tweede 2000, het jaar 2000, klopte. Daarna nog, nog, ja, hoeveel? Alles bij elkaar is dan uh, nog vijf, vijf, ja vijf, zeg het, vijf sfeerot. Vijf sfeerot is, elke sfera is, shana, we hebben geleerd, is jaar. Een jaar is, uh, voor een jaar in, in de, jaar voor Hashem is duizend jaar in de mensheid. Dus Vrij, nog vijfduizend jaar. Dus tot, daar, tot daar hebben we dan uh, zesduizend jaar met een... Oké, okay, zesduizend jaar, maar dan, uh, en dan zevende jaar, duizend jaar, is de, ja, is de duizend jaar van Shabbat. Oké? Okay. Dus goed bewuster van zijn om te weten dat, dat die Ware woorden, de, de ware kracht, de ware reding is natuurlijk uh, de kracht van Jos. En wat wij leren is niets anders dan het vervolg daarvan. Ja, Moshe heeft het uitgediept door de Torah. En Jos ook zegt: de Torah is geen woord van de Torah, geen wet van de Torah zal verloren gaan. Heel? En dan, Rabbi Shimon Bar Yochai, die heeft de Torah uitgelegd, in geheime betekenis daarvan, wie niet wie, ook, jij kan zeggen wie, jij kan zeggen op dezelfde manier, dat wie, dat het, niemand komt tot licht, behalve via Josje, absoluut. Maar ook, jij kan ook zeggen ook, maar niemand komt tot het licht, ook, maar ook, onder andere, ook, anders dan via Moshe, want dat is ook de wetten van het helaal. De wetten van het, de wetten van het helal, maar die dan op het niveau van daad, van kennis, daarom is het daad, is kennis. Dus daarom is het geweldig, de, de Torah, en dat wat, wat maar het, enige, het enige is, het probleem is dat men leert alleen op het niveau van die daad, men leert alleen kennis. Maar men komt niet, men komt niet eentje boven, men komt niet tot het koninkrijk der hemel. Dan is, het, dan, dan is het een verstoppertje spelen. We hebben, daarom, daarom weten ze niet, dan, daarom ontvangen ze geen licht. Hebben, dan hebben ze niet het licht, dan hebben ze geen heilige geest. Geen Ruach Akkodes. En dat heb ik gemerkt in al mijn lezingen, en alle, alle overal waar ik gezeten had, wat ik, wat ik in al die, mijn studie wat ik gedaan had met al die rabbis. Grote kennis, et cetera. Maar het is alleen maar deze wereld. Ik zag niemand die dat had. Het roer kodder. Het hele geest. Het feit dat die chronologie uh, schijnbaar niet helemaal klopt. Dus eerst Moshe en dan uh, Josje. Maar dat ook te maken hebben met het verschil tussen uh, de omgekeerde afhankelijkheid tussen nimi en Ormakief. Dus... Uh, uh, Natuurlijk Om, dat het, het, het, het, het feit, het feit dat het, ja, het moschee. we zullen daarover apart hebben, maar het dat is, dat is goed dat je het dat zelf eraan denkt. Dat waarom komt het zo? Dat het, dat het in chronologisch, dat Joshua als het ware kwam, na, nadat de Torah al gegeven was. Het, het is uh, natuurlijk, en dat staat ook, ook geschreven, ook de... de, de, de ja, zo dus geschreven staat ook dat Josje was voor Moshe. Natuurlijk was voor Moshe. En natuurlijk vanwege van dat uh, om, ook, like ja, maar Het is beter yeah. yeah. dat jij het nadenkt, dat jij het zelf eraan denkt, en hoe dat in elkaar zit. En nu gaan we verder. Dus, en nu hebben we een beetje zo so, meer gevoel van wat zijn die poorten, ja? Wat is de poort waaruit uh, waaruit dus als je dan die poorten dat wij uh, doorheen komen, dan komen we in zalen één uh, en dertig. Avaim Gabriel gabrim aleim shelo yashpiu twee en dertig aleino lena letsanen Ahavatujit barach melebeinu. Inei as ne hafchim drieën dertach hamane ulim. petachim, petachim, patchim is het, sorry, patchim. We hachoshech ne hefach vierën dertach le We ha mar kanal. Elk woord. Probeer absolute concentratie te hebben. Kijk wat die ons, wat die ons dat zegt. 31. Awaim maar. Im Anu mit Gabriel alleen, Indien wij zullen overwinnen. Bof, overwinnen hen. Overwinnen die sloten. Shiloh ja spio alleen nu. So, dat die niet naar ons so zullen. Äh, äh, die uitstraling doen. 32. Litza Nenahavato, let op wat die zegt ons, om onze liefde voor de gezegende koud te maken vanuit ons hart. Dus om, zie dat wat die zegt ons, dat om onze liefde voor de gezegende uit onze hart niet te, verko te verkoelen. Want dat zijn de sloten die ons doen, het gevoel geven ons om, ons, om ons verlangen, en verlangen is vuur, om ons verlangen van ons liefde voor Hashem uit ons hart te gaan uh, verkoelen, koud maken ons hart als het ware. Nee, als, als wij dat niet doen, als wij het niet toelaten, dus als wij blijven, uh, als onze liefde on, ondanks al die slotten blijft stand houden, onze liefde voor Hashem. Nee, als dan zegt die, let op, nee, 33, derde dan draaien, dan omdraaien, zegt hij dat, omwentelen zich. Het is goed omwentelen, omdraaien zich de amaneulim, dat eerste woord 33, in plaats van de eerste Jud moet het wav zijn. Amaneulim, dus dan draaien, de, draaien de, de sloten zich om. Ja, dus in plaats van de, het eerste woord in de regel 33, het eerste, eerste Jud wordt wav. Hamane Ulim. Dus dan draai, als wij het niet laten verkoelen de liefde voor Hashem in ons hart, dan, dan draaiende de, die sloten draai, draaien, zullen zich omdraaien. We naast siem, 33, en zullen ze veranderen in ingangen. Patchen, ingangen. Ingangen. We We gozen het op, en de duisternis negen vachle oor, wordt, f, wordt omgedraaid, omgezet in licht, in het licht. We hamarlen, maar ook en het bittere wordt veranderd in het zoete kanaal, zoals boven gezegd werd. En dat is absoluut ook Zelfs naar het gevoel is het zo, dat jij zal zien, en met, met, elke, met elke verandering is het, is het zo, it het is echt daadwerkelijk zo, ervaar je dat. Dat iets wat duisternis was, je ervaart het als licht. Het is precies hetzelfde. Jij loopt, jij loopt langs dezelfde straat. Ik doe het wel, nu en dan. Ik loop langs dezelfde straat. Ik zit nu 33 jaar in, in Amsterdam. Ik ben nu echt, voel ik wel thuis hier. Absoluut thuis. Als nergens anders. Ik denk absoluut geen, geen moment aan mijn, de plaats waar ik geboren ben. Ergens in Oekraïne. Ook aan Moskou. Absoluut niet. Want hier in Amsterdam is het licht aan mij geopenbaard. Waarom moet ik kijken naar duisternis? Hoor moet ik kijken naar mijn vaderland. Daar ik alleen maar duisternis. Het was ook natuurlijk structureel. Zonder die duisternis zou ik ook niet. Nieuw en geen licht uh, kunnen ervaren. Maar hier in Amsterdam. Het licht. Werd aan mij geopenbaard. Hier in Amsterdam. Heb ik ook liefde gekregen. Voor de waarheid. Liefde gekregen. Voor de Torah. Voor ari en voor Jos. En voor. Uh, Simon Yochai Dus voor de hele middelste lijn. Hoe kan je dan voor de middelste lijn. een of een andere kracht. Uh, zeggen nou die. Geef ik wel groet. En de andere niet. Ja. Keter. Dat. Verret, is Iesod en mal goed Hoe kan je dan zeggen nou. Nee, ik ben de leerling ik ben ik ik een leerling van Ari ja, Ari wel dat is, Ari is wel die wel ik maar, maar niet niet uh, Shimon bar Yochai, oké, okay, Shimon bar Yochai misschien wel, maar niet Moshe, hoe kan dat? Zonder Moshe, zou zo geen, geen uh, Shimon bar Yochai zijn Zonder Shimon bar Yochai, zo geen Ari zijn en zonder Josje zou niemand van hen zijn. Zou zijn. Nee, nee. Daarom is het... Uh, loop ik dan soms langs de straat. En waar ik vroeger liep. Toen ik, als, toen ik pas hier naar Nederland kwam. En ik was niet altijd... Ik uh, was verre van, van goed gedrag. Ik kon van alles. Ik heb wel al van alles meegemaakt. Ik was niet een, een voorbeeldige man. Ja, ik bedoel, gelukkig. Hashem houdt van die mensen die, die op zoektocht zijn en die fouten maken, die, die zondigen. Hij houdt niet van die, van die rabbis die dan alles doen alsof ze zij heilig zijn. Geen rabbi doet, doet goed. Hij geen enkele rabbi in de wereld is die geen fouten maakt. Maar zij, zij doen het alsof dat ze Maar ik heb van alles meegemaakt. En ook de tijden wanneer ik, ik verschrikkelijk moeilijk had. In Duister die En ook van alles, behalve de drugs, dat heb ik nooit gehad. Nooit ge nooit uh, meegenomen. Zelfs in de moeilijkste tijd. Je kon wel een beetje drinken soms dat, maar, uh, maar van alles, maar uh, van alles meegemaakt. Maar ik bedoel, dan ga, ga ik langs die straat en vroeger, die ik vroeger bijvoorbeeld liep hier 30 jaar geleden en zo. En ik zag deze straat en ik kijk naar die met een terugblik, maar van nieuw, vanaf nieuw, in dit moment, maar toch wel met een beetje blik van, toen ik liep op dezelfde stukje straat, bijvoorbeeld Jordaan, of Grachten, eh, waar ik, ik woonde, altijd mooi, de prinsen graag daar, vlak bij Jordaan, maar dan eh, dan liep ik, dan loop ik daar en komen alle de dingen die, die ik toen, liep ik toen met gevoel van dat dit alles in duisternis was verkeerd. En ook de wereld is toch wel verschrikkelijk, in elkaar zit, et cetera. En nu ga ik dan op dezelfde, dezelfde straat, is er iets veranderd? <coughs> Niets is veranderd. Oké, okay, misschien wat een beetje andere, andere gebouwen, ook niet eens, maar, maar mooier of zo, een beetje gebouwen, maar ik ben veranderd. See? Vroeger liep ik daar, alleen de sloten waren, heb ik ervaren, alleen die sloten. En nu, Loop ik daar en ervaar ik de opening. En ik voel dan van binnen die zalen die open staan. Die, waar zijn die zalen? In mij. Alle zalen moeten in ons geopend worden. En nog een zaal. En nog een zaal. Dat is waar ook de mensen ook. Die vaak drugs gebruiken. Sommigen die gebruiken drugs. Om, omdat ze echt willen verlangen ook naar het hogere. Dan als ze drugs gebruiken. gebruiken dan hebben ze zo'n ruimtelijk gevoel van ruimte, ruimte... in hen ruimte denken... en van alles gevoel... dat wordt bij hen als het ware verruimd. Ja, verruimende middelen. Grijp je? Maar hier heb je absoluut het niet nodig. Jij verruimt jezelf... door jouw eigen werk. Met... wie, wie, wie doet ons... benauwd voelen? Wie? Met Sitra agra. En ook... Uh, functioneel die poorten waar we het over leren. Deze poorten zijn functioneel, moeten ons afschermen, afs doen afscheiden van de schepper. En je ziet het nu wel, zonder die duisternis van vroeger, zou ik het ook dat nooit kunnen doen. Wie heeft mij zo geleerd? Niemand. Alleen van boven. Alleen dat absolute, uh, op het moment, moment kwam van een absolute teleurstelling. En, maar wel vraag naar, geef, red mij. En die redding heb ik ook te danken, ook, misschien ook in de eerste instantie, aan Jos. Dus, zonder Christen te zijn, zonder dat, Kinderen begrijpen uh, hoe dat in elkaar zit. En niet een uh, traditie en dat en dat. Natuurlijk, kan ik, uh, hoe kan ik dan dat vertellen? Die reddende woorden die echt redding geven aan mijn broeders. Zullen zij wel horen, zullen zij bereid zijn om te horen. Ze zullen direct hun ogen, oren dicht doen. Ze kunnen niet eens vervloeken. Mijn vriend, dat, je, dat, weet je, dat weet je, dat moet je goed in je, uit je hoofd halen. Vervloeken kan je, wat is vervloeken? Vervloeken kan je altijd, iemand hoe? Een hogere kan vervloeken de lagere. Maar, maar ook dat kan niet, een hogere kan nooit, een lagere kan nooit komen aan een hogere. Iemand die leert Kabbalah, geen vloek kan hem treffen. Goed onthouden wat ik al zeg. Geen, geen boze oog. Zal je kunnen treffen. Als je waarlijk leert de kabbala. Omwille van het geven. Niet kabbala leert. Zoals Amerikanen leren. Waarom? Zij zijn bang voor terecht. Amerikaanse school. De Amerikaanse school waar ze leren kabbala. Zij zijn terecht bang voor het boze oog. oog. Waarom? Omdat zij leren het lollishma. Zij leren dat voor Zij leren dat voor hun succes. Kabbalah die succes brengt, um, word je nog sexy, nog word je dit, nog word je nog dit, en allerlei dingen die menselijke uh, verworvenheden krijgen door de Kabbalah. En daarom zijn ze bang voor, of doen ze komedie, weet ik niet. Dat, maar werkelijk, niemand kan jou, geen boze geest, geen zwarte krachten bestaan die bestendig zijn, die de kracht zullen hebben hebben of überhaupt he om jou van streek te brengen, om jou kwaad te doen als je daadwerkelijk leert Kabbalah in deze volgorde, in de hele lijn van Josje en naar beneden via de middelste lijn omwille van het geven geen volk kan jou vervloeken. Niemand. En jij zegt vervloeken. Wie, wie, van die, wie van mijn volk kan iets vervloeken? Zij zijn vervloekt. Onthoud wat ik zeg. Zij zijn vervloekt niet van boven. Maar van beneden. Zij hebben zichzelf vervloekt. Omdat wie zichzelf niet houdt. Aan Josha die is vervloekt. Onthoud dat wat ik zeg. Dus wie niet her, herken, herkent Josha, want Josha is de koning van Joden. Anders dan wordt hij vervloekt. Hij vervloekt zichzelf niet van boven. Van boven kan men dit volk niet vervloeken. Dit volk, Joodse volk, is uitverkoren door de schepper zelf. En natuurlijk spreken we al eens in één mens, maar ik zeg even het ook een beetje in het algemeen dat je dat kan. Kan leer, maar als een mens zichzelf of als een volk zichzelf um, uh, niet brengt naar, uh, met in contact, brengt zichzelf door verheffing, door het opsteken van man, brengt zich niet in relatie met het uh, met Joche, en dan via Jozef. Dus Jozef betekent dus in, in, in manself, de mens zelf dat iemand in zichzelf Jozef vindt in zichzelf, niet buiten zichzelf maar in zichzelf Jozef vindt, en dan in overeenkomst naar regenschappen, kom je dan in het koninkrijk der hemel. Als iemand dat niet doet, dan vervloekt hij zichzelf. Wat betekent vervloeken? Betekent aangewezen te worden aan de citra Achra. Wat is een vervloeking? Aangewezen te zijn, te gaan dienen aan wie? Aan de citra agra. En we weten dat de citra Achra is de gekastreerde koning ja, we hebben dat geleerd in de zoger Het is een koning die gekastreerd ge is, die geen vruchten geeft. In tegenstelling tot de heilige, heilige geeft vruchten. Daarom, die kabale -leer, die blijft vruchtbaar al zijn leven. Vruchtbaar in de zin van, hij put uit de bron van het leven. Hij heeft altijd leven in zichzelf. En dat heb ik niet opgemerkt in wie de Torah leert moet ook dat hebben. Wie ook de, de Torah van Moshe leert moet het ook hebben. Dat heb ik niet meegemaakt. Ga overal naar naar, toe naar wat zij doen. Jij vindt het leven niet. Het is wel uit het leven gegrepen. Maar het is iets, iets wat op het leven leekt. Het is getrokken uit het leven. Maar het is geen leven zelf. En het leven, pure leven, demonstratie, het manifestatie van het pure leven, dat is. dat is Josje. Elk woord wat hij gezegd, wat hij zegt, niet gezegd had, hij zegt. Telkens zegt hij, dat is pure Kabbalah. Alleen. Kabala hebben, kabala hebben we nodig om onze kilie met het licht dat hij had aangeboord, om al dat licht nog uit te diepen en in onszelf, onszelf vullen met dat licht. Daarom ook Jozef had gezegd dat jullie tegen zijn leerlingen en jullie zullen veel meer, veel, veel grotere wonderen zullen kunnen doen dan ik. En wij zijn die, wij zijn bij het, wij leven nu bij het ontknoping, bij de malchut de malchut, het is de tijd van de komst van de Mashiach, hij is er al hier, alleen wij zien dat niet. En dat is natuurlijk ook te blamen natuurlijk mijn volk dat ze nog steeds om ge, met, met ge, geblinddoekt lopen terwijl de Mashiach al hier is. En natuurlijk maar het is je zal zien hoe geweldig we zullen zien, wij zullen meemaken in ons leven, we zullen zien nog hoe geweldig die transformatie zal plaatsvinden. Dat zien we nu in de politiek en alle andere dingen. Het leven komt binnen, het koninkrijk der hemel komt hier onverbiddelijk de harten van de mensen binnen. En niet te stoppen is, het. in geen geen sfeer van het leven heeft, is daar uh, bestendig tegen om daar tegen te, tegen eraan tegen, tegen te, te werken. Want alle poorten gaan weer hebben geen kracht meer. Geen, de boze geesten hebben nu geen kracht meer om weer te staan deze, dat licht van boven weer te, weer te staan. Het breekt alle, alle sloten. En komt binnen. En geen verweer. En dat is wat hij zegt ons. Kijk, we gaan 33 na de coma. We gaan naar oor. En de duisternis wordt omgewenteld, omgedraaid in licht. En we gaan maar, 34, we gaan maar en het bittere, het bittere wordt tot zoete, matok. Kanaal, zoals boven gezegd werd. 34, naar de punt. We gaan, Michou, Sha'al 35, Kolman Ul, Uman Ul. מקבלים אנו מדריגה מיוחדת זה סנדרטה בהשגחתו ידברך ונעסים לפתחים למדריגות של זה סנדרטה הסגה בו ידברך ואלו המדריגות שאנו מקבלים אך תנדרתח, alle petachim, naasula hei galot hachogma. <de volgende versie> Hij geeft ons antwoord, let op. hoe en dat komt, omdat, Sha'al 35 en manul wa manul dat op elke, op elke slot, dus, om kablim anu, ontvangen wij Madriga me en had het een bijzondere traptreden. Bahash In de voorzienigheid of in het bestuur van Hashem, van de gezegende. We naasim le en zij worden tot ingangen, tot openingen. Le Madrigot, Shelah Sagat, openingen voor wat? Openingen voor de traptreden, 37, van het bevatten in hen, door die traptreden van de gezegende, van het licht. We elo amadrigot, she'anume en deze traptreden, she'anume kablim, die wij ontvangen, 38, petachim op die openingen. Na Soele, Hegelot, HaGogma. Die worden tot zalen van de Gogma, van de wijsheid. niet de wijsheid gebruiken, wij, wij gebruiken dat woord wijsheid eigenlijk. Moeten, moeten wij weinig gebruiken, van de wijsheid in onze ogen is iets wat men weet. Terwijl de wijsheid in de ware betekenis van het woord is Gogma. Het ligt Gogma. En het Gogma betekent dat ogen open staan. en chassadim en gvorot. En die uitgebalanceerd zijn. En niet alleen maar chassadim, en niet alleen maar comedie spelen dat wij goed zijn. Wie is goed? Alleen Hashem is goed. Altijd onthouden. Alleen Hashem is goed. En geen mens is goed. Mens is de wens om te ontvangen voor zichzelf. Gracias.